4 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Iran heeft nog zeker een jaar nodig om een kernwapen te ontwikkelen. Dat heeft Amerikaanse president Obama gezegd voor de Israëlische tv. Hij voegde eraan toe dat de VS niet gaat zitten wachten tot het gebeurt. Een Iraans kernwapen zou niet alleen gevaarlijk zijn voor Israël... maar voor de hele wereld, zei Obama. Hij vindt dat er nog tijd genoeg is voor een diplomatieke oplossing. Hij voegde eraan toe dat die tijd niet oneindig is... en hield nadrukkelijk de optie open voor militaire ingrijpen in Iran. Volgende week brengt Obama een driedaags bezoek aan Israël. Zijn uitspraken lijken vooral bedoeld om premier Netanyahu duidelijk te maken dat hij geduldig moet zijn.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 Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zullen donderdag 11 april een herdenkingsconcert bijwonen in de Domkerk. Tijdens het concert worden onder meer werken van William Croft en Georg Friedrich Hendel uitgevoerd. De componisten schreven die werken in 1713 ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht. Op 11 april is het precies 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend. Daarmee kwam een einde aan een lange reeks Europese oorlogen. Het weer helder en overwegend droog. Het vriest vannacht min 3 tot min 7 graden. Van het zuidwesten uit toenemende bewolking met overdag winterse neerslag. Middagtemperatuur 2 tot 5 graden. In het weekend wisselvallig, maar dan ook s'nachts is het boven nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik snap er niks van, zijn dan alle mensen met verstand van paarden in de magnetronmaaltijden verdwenen. Niemand die belt over de hengstveulens die volgens Jan Bokhorst altijd aan de staarten van hun moeder knabbelen. En Jan wil zo graag weten waarom ze dat doen. 0800 1121 of nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl of twitteren via het nachtzuster. Of eventjes langskomen op de chat via wwwomroepmaxnl slash nachtzuster. En dan linksboven ergens chat aanklikken. Het kan allemaal. Uh, nieuwe vragen stellen kan natuurlijk ook. Maar ook een antwoord geven op de bestaande vragen, dat zou ook heel fijn zijn. Rinse wil weten waar de uitdrukking je groen en geel ergere vandaan komt. Daar hebben we al een voorzetje op gegeven. Maar mocht je daar nog iets over kunnen vertellen, bel dan vooral. En wat is het verschil tussen synthetische en minerale motorolie? Er is ook wel iets over gezegd, maar daar mag je ook nog over bellen. Paul wil weten waarom er spinnen zijn. Nou, ik hoor net dat dat is omdat we anders met z'n allen opgegeten zouden worden door insecten. Dus die kan ik wel wegstrepen. En uh, het vinden van het noorden, de vraag van William, die is ook inmiddels beantwoord. Eigenlijk gaat het heel goed met de vragen, kom ik nu achter. Dus even kijken. Deze nog van Gerda dus, over de wasmachine. Hoe kan het dat de hele bijkeuken onder water staat... terwijl de waterkraan van de wasmachine dicht is? Hoe zou zoiets kunnen gebeuren? Robert Nieuwenhuizen, die heeft in januari een huis gekocht... En komt er nu achter dat de cv-ketel vervangen moet worden... en dat er ook nog eens een keertje iets scheef aan is... Waardoor de CVK waarschijnlijk met regelmaat weer vervangen moet worden of een onderdeel daarvan. Is dat een verborgen gebrek? Vraagt hij zich af. 0801121. En Lamberters wil graag weten wat een pauze verdient. Dus een pauze in functie. Wat verdient hij zo ongeveer? 0801121. En dan is het nu vier minuten over vier. Traditioneel het moment op Radio 1 bij Nachtzuster van Omroep Max van de NPO. Voor Disco. En dan. Dat is in dit geval, ja ik weet eigenlijk helemaal niet of het officieel onder disco valt, maar er valt in ieder geval heel goed op te dansen. Marianne Rosenberg is dit. En ik, ik ben wie wie doe was dat op Radio 1. Willem, goeienacht. Hé, hey, dat was ik weer eens een keer. Hé, hey, gezellig. Ja. Wat uh, kunnen we voor elkaar betekenen, Willem? Nou, dat van die olie, dat klopt niet helemaal. Oh. Hij zei heel duidelijk, gasolie. Dat is een onderwoord voor dieselolie. Oh. En dan kun je gewoon eens winnen. Echt waar? Ja, waarom niet? Maar ga je dan Alleen. niet dood? Nou ja, de, de damp die eraf komt, die is niet, niet helemaal goed voor je. Dus je gaat het niet heel lang doen. Oh, dus je moet niet inademen? Nee, de, de, de, de damp is gevaarlijk, die er boven hangt. Maar uh, op zich kun je in die sloli uh, net als in water gaan zwemmen. Ah. Je, je kan het beter niet doen, het lijkt me niet gezellig. Nee, maar, maar, die, maar het is uh, toch fijn de... om te weten. Ja. ja. Maar die wasmachine? Ja. In de wasmachine zit ongeveer 30 liter water. Die zit er al in, natuurlijk. Daar, daar vult hij zich mee. Dat is de, de inhoud. De, een, een waterslot... Zeg maar, die mechanische watersloten tegenwoordig zijn ze wat anders. Ja. Die staat ook afgesteld op ongeveer 36 liter. Ja. Dus als er meer dan 36 liter doorstroomt, dan slaat hij hem af. Maar oh ja. op het moment dat de wasmachine zich gaat vullen, ja. dan heeft hij een liter of, nou, tussen de 24 en de 30 nodig. Ja. Dus die, die heb je altijd. Die kan er dus ook uit als erin zit. Ja, er zit wat in. Ja. Ja. Dat is eigenlijk uh, precies wat ik ze wilde zeggen. Ja. Nou, uh, Willem, dankjewel. En uh, uh, dat veulen. Oh ja, dat, dat hengstveulen. Dat ja, nee, ja. Ik, ben, ik, ben, ik ben geboren tussen de paarden. Dus... Echt waar? Van, van huis uit? Ja, in de, in de, in de, de stal huis. ook. In het hooi. In de stro. Nee, dan, nee, nee, nee, ik ben niet in het hooi geboren. Maar... Oh. Nee, maar uh, dat is niet specifiek voor een hengstveulen of wat dan ook. Uh, het is puur verveling. Of Denk althans ik... speelzigheid, speelsigheid, zeg maar. Dat uh, is ja. niet echt een reden van uh, krijgen scherpe tanden van de wat dan ook. Oké, okay, dus euh, nee, dat had ik nog helemaal niet eens bedacht. Maar gewoon nee, die vervelen zich een beetje. Denk van nou, we staan hier midden ja. in de wei, we hebben niks beters te doen. Dan ga ik maar aan de staart van mijn moeder een beetje. Ja, uh, nee, het is hap. niet zo dat ze de vitamine uithalen of scherpe tanden gaan krijgen. Of, uh, nee, tenminste, als dat zo was, had ik dat ooit geweten. Dat zegt mij verder niks. Maar Ik het is eigenlijk het... meer happen dus dan bijten? Of, uh... ja. Ja, ja, het is een beetje, een beetje te knabbelen. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. En uh, ja, op zich gaat het wel. <laughs> en uh, dan heb je ook nog je rek op je vliegtuig. Ja? Nou, dat, dat, dat gaat niet om de luchtstroom. Die dingen zijn aerodynamisch gemaakt erin er een hek voor hangt. Ja. En het is met, met name het laatste wat, wat hoe heet hij uh, Je moet het gelijk het even met zo'n 17-je zo douchepietje. Ja. Als er vooral haar in zit, dan laat je douchepak niet meer. Oh even. ja, nee, dat is helemaal ja. natuurlijk. Dat dat is het is eigenlijk de, gewoon al, helemaal niet als, praktisch. Als hij vol met ganzenpraak zit, dan gaat hij zeker naar beneden. Oh, ja. Dus het is niet zo dat niemand dat in de ontwikkeling van vliegtuigen nog heeft bedacht, maar gewoon dat het niet werkt? Nee, dit, dit, ja, je krijgt dus... Uh, nu, nu gaat de ganse vliegtuigmotor heen en dan wordt hij aan stukjes gehakt. Ja. En als het... 10 tegelijk zijn dan kan die motor wel een stuk gaan, maar als je als je hekwerkje dicht zit, komt de gelucht weer in de motor en dan doet hij zeker niet. Nee, dat is dat, dat vliegt niet lekker. Nee, nee, nee dus, uh, ja, want uh, ze besteden ontzettend veel geld om, om um, ganse luchthavens weg te houden. Ja. Die daar net bij weg. Maar uh, ja, dat, dat is de enige oplossing. Ik probeer ze, want ze inderdaad ze gaan vliegen, daar wat overkomt en dan is de het raad, het is puur staat de landing. Ja. Dus. Nou, hartstikke goed, ja. dankjewel. Ik hoop dat ik je dit jaar voor het laatste nog telefoon had. Hoezo dan? Het is pas maart. Nee, weet je nog wel weer wat ik doe? Um, nee. Ra raad het die rijdt? Maar, maar, maar Willem? Ja? Ik snap het niet. Je rijdt nog steeds met zo'n bak zout achterop. En van mij mag die winter wel eens echt achter... oh. afgelopen <laughs> dus Maar je, als, het, als je niet meer hoeft te strooien, dan ga je ook gewoon helemaal niet meer luisteren. Nou, dan ga ik eerst op vakantie. Even bijkomen, want je hebt echt wel genoeg gestrooid, wou je zeggen. Ja, en zeker niet naar de sneeuw. Maar waar ben je aan het strooien nu dan? Uh, vlakbij de lucht van naar een, een hegel. Oh, pas op voor de ganzen. hè. Maar het, is, het, het, het gaat natuurlijk vriezen, en, of het vriest al, maar het, is, het gaat ook nog sneeuwen straks, hè? Ja, dat, als ik op het schermpje kijk, dan hangt er wat voor de kust dat hierheen komt. Oh, oké. Okay. En, en heb je, kun jij op je schermpje ook zien waar het ongeveer naartoe komt? Eh, uh, wat, er, wat er gaat vallen bevindt zich tussen uh, het zuiden van Zuid-Holland en het midden van Noord-Holland op dit moment. Oké. Okay. Bov oh, dit... Boven de Noordzee. Het is eigenlijk overal, behalve in Den Helder en Groningen? Nou, ik weet niet hoe ver dat land optrekt. Het <laughs> is het enige wat ik kan zien, ik heb een schermpje waar, waar de buienradar op mij draait. Oh ja. In mijn en auto. Wat zegt de buienradar, hoe laat uh, gaat het sneeuwen? Uh, als ik het in... ja doortrekt dan het zo zeven, tussen het tussen 7 en 8, denk ik. Oh, Joost, een slaap Dat het in het westen boven het land komt. Oké, okay, nou, doe voorzichtig. En um, ja, ja, ja. ik hoop dat het volgende week nog een keer gaat sneeuwen. Ja, ja het <laughs> ziet er naar uit dat we begin volgende week nog wel een keer kunnen sneeuwen. Ja. Nou, dankjewel Willem. Een beetje onder nul. En Willem, Willem bedankt hè, voor het zout. Ja hoor. Nee, we zijn blij ja, dat, dat je het doet. Dat ja, dat je het tevreden ja, ja, ja. weet. Oké. Okay. Nou ja, en al, al mijn collega's. Nee, die niet. Nou, ho ho. Heel vaak vergeten mensen dat de, wat er op de weg rijdt. Dat zijn vaak uh, zelfstandige eigen baasjes die gewoon 20 uur willen maken. Ja. Niet met acht uur stoppen, zeker niet als het sneeuwt. Nee, dat mag best een keer gezegd worden. Ja, dat vind ik wel. Uh, er zijn, zijn heel veel ZZP'ers die, uh, ja, die, die, die, die niet na acht uur zeggen ik word afgelost. Nee. nee, precies. Nou, dan uh, gaan ze gewoon door. Staat genoteerd. Bedankt allemaal voor het zout. Yo, Dag Willem. Erik. Goeienacht, achteruit. Hallo. Ik heb een vraag. Nou, daar uh, ben ik voor. In het programma De Wereld Draait Door... Ja. zit halverwege een item waar grappige fragmenten van andere media worden vertoond. Ja, de tv draait door. Ja, ja dat kon ik even niet opkomen. Oh. Uh, dan wordt er gezegd, je kan ook uh, fragmenten tippen... Ja. of inzenden, en die zenden ze dan uit, en als ze die uitzenden, dan kan je een prachtige tas winnen. Ja. En dan roept een enthousiaste stem, Ja. ja. aan het ja. eind. Ja, Shemaun. ja. Ja, precies. Ja. Uh, dan, dus, vraag, dus vraag ik me af, wat is dat voor een kreet? Is dat een of andere <laughs> mensentaal, of, of uh, is het zomaar iets geks wat men roept? Daar zit ik al heel vraag, lang mee. Ja. En niemand die het weet, want ik heb een beetje rondgevraagd. Nee, ja. Weet ja. jij het? Volgens mij is het... Maar volgens mij bestaat het niet. Het is, volgens mij... Maar ik weet het niet zeker, om. maar... Voor, wij, wij, ik heb een beetje een theateropleiding gedaan... En daar noemden we dat gibberish. Dus niet, ja. niet bestaande... Nee. Uh, niet bestaande taal. Maar, want je had... Ik weet niet meer waar die nou mee begon... Eerst had hij ook al iets raars en toen had je nog een tijdje toen kon je een gerse trui winnen. Een gerse trui? Ja. Oh. En dat win zal deze heel... gerse trui. het in... zou wel heel cool zijn dan, een gerse trui. Ja, maar toen dacht ik nog... Toen dacht ik, Gers, dat is vast een... Uh, dat is vast, er komt ergens in Nederland, zeggen mensen van... Oh, dat is een heel gersonderwerp onderwerp of een hele gerse trui. En in of een... de Achterhoek of uh, hè, in een buitengewest Nou ja, ergens dat iemand wel zegt... Ach, dankjewel voor dat gersenbosje bloemen. Dat ja. ik dacht van dat bestond... En dat we, de, de, daar gingen mensen dan al een beetje over, over praten. En dat doen ze dan heel goed in de wereld Rijden door. En dan denken ze van, nou, dan nemen we het nog. Doen we nog één stapje verder. Dan zeggen we nu iets wat helemaal niet bestaat. En dan gaan we kijken of mensen het tegen elkaar ja. gaan zeggen. Sjmau! Je hebt niet een in de trui. Nee, maar het is, het is volgens mij gewoon een niet bestaande uitdrukking van wauw. Maar wie zou die dan bedacht moeten hebben? jakhalse Erik, denk ik. Die oh, zit dat, dat dan zijn. in te spreken en die zegt. Ah, dan ja. zeg ik. Uh, wat, oh ja, dat zei hij ook nog. Reken maar van jazz. Heeft hij ook een oh, tijdje ik, gezegd. Die vind ik wel... Ja, ik heb heel lang geen televisie gehad, dus ik, ik val er een beetje in. Oh, je hebt ook tegenwoordig mensen die, uh, die uh, skiën met z'n allen van een schans af. Ja. En uh, je hebt ook nog een uh, serie... Wat zeg je? Toch niet tegelijk? Nee, om de beurt. Oh ja. En je hebt ook uh, een, uh, een serie uh, waarin... Uh, uh, dat is om acht uur, waarin zeg maar uh, iedereen familie van elkaar is en de, de een gaat met de ander trouwen en hebben ruzie en zo. Dat noemen ze een soap. Ja. En zoals je de boer gaat weg. Ja. Dat is de oh, nieuw. even helemaal in. Ja, uh, in, ik denk ik, geef je, ik neem door. even de televisiegeschiedenis van de afgelopen twintig jaar met je door. <laughs> ben ik weer helemaal bij, zometeen. Ja. Maar, maar ik denk dat Shemau... Ik weet het niet. Ik dacht zelf, dacht ik van, ze nemen het nog een stapje verder. Eerst reken maar van jazz en toen een gerfse trui. En nu zaten ze uh, dat op te nemen. En zeiden, wat zal ik dan zeggen? Nou, dan zeg ik... Uh, dan win je deze... Dit en, uh, deze een uh, de trui ja. Ja, ja. Dat bestaat helemaal niet, joh Shemau. Nee, maar Shemau? nu wel. Is het volgens jou Shemau of Chimaun? Volgens mij zonder die N. Shemau! Hmm. Nou, ik vind het een hele aannemelijke verklaring. Maar misschien is er toch nog iemand... In het land of een medewerker van het programma die, het, die, nog, die dit nog kan aanvullen? Dat zouden wij heel erg chimaal vinden. Ja, ik ben er heel benieuwd naar. Oké, dankjewel, Erik. Jij alvast bedankt. Oké, okay, doei. Bye. Bye. Jaartvanger. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik heb een vraag. Nou, ik heb geen antwoord, maar wel heel veel mensen die veel weten bij ah, de hand. Um... Ja. We moeten toen ook omdat de aardolie opraakt, Ja. Uh, hoe komt het dan dat er zo ongelooflijk veel onnodige plastic troep... die ja. ook van de aardolie afkomt? Oh, wat een goede vraag, ja. De wereld in komt. Ja. Als we daar eens mee ophouden, kun je misschien veel langer stoken. Ja. Maar het, het heeft ermee te maken dat, dat we allemaal die, um, die plastic troepen allemaal kopen... Ja, nou als, als het niet aangeboden wordt dan ik bedoel als ze nou, daar niet laatste voor gaan waarschuwen ja we koop dus geen plastic koop op. aardolie en als de aardolie op is is plastic ook op en wat moeten we dan we ja. moeten weer aan het hout en daar hebben we ook te weinig van ja en daar rijdt mijn auto zo slecht op wat dacht je nou het kan wel want in de oorlog deze ja ook. het kan allemaal het kan maar ja goed dat is weer een andere discussie maar um, ja nou ja ik heb, ik heb kleine kinderen een heleboel. Dus, ja. dus mijn huis ligt sowieso echt van voor tot achter vol... met overbodig plastic in de elementaire kleuren. Ja, en het gaat ook wat, wat zo met, met Albert Heijn. Waar ze dan nou weer met die... Met die met, het is allemaal zo onnodig. Oh ja, met die minis. Ja, het is troep. Ja, nou dat sowieso. Maar, maar dat wil ook iedereen echt heel erg graag hebben. Ja, maar je die, die wordt haast wel gedwongen door, door, door die winkels... Om, die, om, die, om dat spul aan te nemen. ja. Ja. ja is, uh, je, je krijgt het gewoon in je handen gedrukt. Ja, dat is, nee, dat is helemaal waar. Heet jij JART? Ja. Gewoon J-A-R-D. J-A-R-D. Waar komt dat vandaan? Van mijn grootmoeder. Heet de, heette die ook JART? Ja. Huh? Ja, niet, niet officieel, maar dat, het is daardoor officieel geworden. Ach, want hoe heet ze officieel dan? Gerarda. <laughs> ja, dat is, het is bij... een Het jongensnaam trouwens, een oh. Maar, maar nou, een er zijn wel meer vrouwen en meisjes. meer vrouwen en meisjes. Die maar ook... ik een beetje zeggen, want jij en je oma zijn geen jongen. Nee. Nee. beetje dus, nou... Nou, zijn we beetje <laughs> nou ja, nee. ik, uh, ik een beetje een beetje een beetje het beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje in verband met die bezuinigingen. Precies. Kijk, als het niet bezuinigd hoeft te worden, dan is het tot daarom toe. Nee. Nou ja, maar, dan is maar, het maar, nog steeds maar, rotzooi. Is het weer misschien terug, terug naar, naar, naar, naar, naar aardolie te doen? Of we er weer olie van kunnen maken? Ja. Dat is ook nog eens een goed idee. Ik denk het niet. Dankjewel, Jart. Oké. Okay. Dag. 0801121. 0800-1121. Mirjam. Ja, hallo. Hallo. Uh, ik had nog even een antwoord op die wasmachine. Ja. In die wasmachine, die hoorde ik, die was oud. Oh ja, dat heb ik dan weer niet wel, opgelet. Maar die... oh ja, dat was een oude wasmachine, was. ze Hoorde het eerste wat ze zei. Ja. In die oh. wasmachine zit een computer. Ja. En als die wasmachine oud is, nou dan kun je het wel naraden, dan is die computer ook defect. Dus als die dan water, dan geeft die maar water, maar water, omdat die computer niet meer stopt. Ja, maar de kraan het... was dicht. Ja, maar dat oh. zegt ze nou. Maar het kan zelfs zijn dat die kraan ook lek is. Omdat ze natuurlijk al zo lang die kraan op die wasmachine hebt, Dus dan druppelt oh, maar ja. door, doordat die computer het niet meer doet. Oh ja. Dus dat is heel voor de hand liggend. Eigenlijk ja. wel. Ja, anders kan het niet. Een oude wasmachine, vandaar dat ook... Eh, ik heb toen een wasmachine gekocht. Om tijdens het, het eerste wat diegene zei die eh, degene die wasmachine mij deed, Zorg altijd dat de stroom eraf is en dat de... Dat de kraan dicht is. He? Dus als, als je het als kan best zijn dat je hebt ook nog, een, nog een speciaal stopcontact. Ja. Als je die wasmachine uitdoet, dan moet je ook nog, kan je ook nog de stroom eraf zetten. Zo'n zo, zo, zo bevestiging. Ja, ja, ja, nou dat, dat dus, dus het kan zijn dat zij, het moet ook wel, dat ze gewoon ook de stroom die niet hebt gezet. Net als een televisie die doe je uit, maar dan kun je ook nog extra die stekker eruit doen. Oh ja, het is wel een hele dus toestand, wordt het zo, om je wasmachine uit te zetten. Nee, dat hoeft, dat als, normaal, uh, kijk, als je, ik heb een, tegenwoordig heb je een knop, die draai je gewoon om, net als een, als een licht in de slaapkamer. Die draai je gewoon de knop om ja. en dan is alles uit. Oh ja. Dan kan je ook geen water meer geven, die computer kan niks doen, want de, de stroom is eraf. Kijk, dat is, dat, is een, dat is een goede voor Gerda. Ja, want anders kan je uh, ja, oké. Okay. Ja, nee. En het enige wat ook nog zou kunnen, ja. dat die, uh, die kraan, dat die al lekt. En dan kun je, die, die zit al een slang, die kan maar lekker, lekker, lekker. Dus het gaat maar door en het stroomt over op een gegeven moment. Want de wasmachine zit altijd maar voor een derde gevuld met water, nooit hartstikke vol. Oh ja. Want anders kan die trommel toch niet draaien, dus spat alles over de, over, door, door de wasmachine. He. Nou ja, dat is dus gebeurd. Ja, omdat die, omdat, uh, dat die computer stuk is. Oh ja. Je geeft maar water, water. De, want je ziet ook altijd, als je was. hij zou je zelf ook voor hebben. Hè? Hij gaat op een gegeven moment draaien, gaat ventileren. Uh, ja. En, weet je, de, hoe heet het nou? Die, de, de, de, de droge, Ja. Er zit er in. Dat ja. gaat allemaal via de computer. Zodra ja. die computer het niet meer doet, dan loopt alles door elkaar. Nee, en dan uh, oh, krijg dus je zeg maar één grote waterval ja, uit je wasmachine. Precies. Ja, ja, precies. Ja. Dank Mirjam. Ja. Dag. Veel succes met het programma, hè? Ja, ja jij ook. Dankjewel. Dag. Dag. Dag. Waterfalls is dit. TLC. Yesterday. But too many storms have come and gone, a trace of not one God given ray. Is it because my life is thin, shades of gray? I pray, all thin, fade away, sell the raise them for the seven days. And like is promises, this won't only my faith can undo the many chances I blink to bring my life to a nip. Clear, blue, and unconditional skies have dried the tears from my eyes. No one only cries. My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that.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 Mooi liedje. Zeggen dat, dat je dat niet mag zeggen als dj? Dat iets een mooi liedje is. Want dat maak je natuurlijk thuis zelf wel uit. Maar het is een mooi liedje. Waterfalls van TLC was dat. 0800-1121. Met vragen en met antwoorden. Uh, even kijken. Mocht je een etymologisch woordenboek bij de hand hebben. Kijk dan even wat groen en geel ergeren. Of dat erin staat. En uh, eens even kijken. Oh, de, de wasmachine kan wel. Oh ja, Chemaal. Chemaal. Uh, waar komt uh, die kreet vandaan? Jaart uh, wil weten waarom we met z'n allen nog steeds overbodig plastic uh, produceren. Uh, Robert die vraagt zich af of de cv-ketel, die niet helemaal bleek te functioneren... in zijn nieuwe huis onder de verborgen gebreken valt. Lambertus wil weten wat de paus verdient. En, uh, oh ja, en dat is misschien wel leuk, want het is, uh, uh, het is weer een bijzondere dag. Het is namelijk inmiddels officieel vrijdag, het is half vijf. En het is World Sleep Day. Vandaag. Dat je het even weet, er zijn gewoon dingen die volledig aan je voorbij kunnen gaan. En uh, nou heb ik er regelmatig te gast gehad in dit programma. Nicoline Dauwes isema dat is een uh, droomcoach, oftewel een droomdeskundige. Die weet ook alles van slaap. Dus mocht je nog met een vraag rondlopen over vragen of dromen, ze is nu toch wakker. Druk met alle toestanden rondom World Sleep Day. Dus als je nog een vraag hebt over slaap of dromen, moet je nu ook even bellen naar 0800 1121. Want dan kan ik hem haar straks even voorleggen, mocht je dat willen. Arie de Machinist, goeienacht. Ja, goedemorgen, Astrid, met Arie. Zit je in de trein? Nee, ik ben onderweg weer naar de trein. <laughs> dat is zo grappig dat je dat niet met de trein doet. Nee, maar ja, onderweg met de trein bellen, dat is uh, niet zo uh, aan te bevelen. Dat mag niet, hè? Dat... O, onder een bepaalde snelheid mag het niet. Zo. Oh ja. oh, je mag onder een bepaalde snelheid niet bellen? Nee, dat klopt. Als je 40 kilometer of minder rijdt, dan uh, mogen we niet bellen of de telefoon nemen. Oh, ook niet handsfree? Ook niet handsfree. Nee, maar dan moet je concentreren natuurlijk. Terwijl als je harder rijdt, dan hoeft dat concentreren niet meer. Dat bedoel ik. Ja, goed. Um, uh, zeg het eens, Arie. Over de olie? Ja. Ik heb niet alles gehoord over de olie, maar er werd gevraagd wat het verschil was tussen olie en synthetische olie. Ja, want de vraag was namelijk, uh, of in ieder geval de opmerking van Rinse die zegt van uh, olie is in principe al uh, uh, een mineraal. Van. Ja, ja, ja, ja. Dus ook als het synthetisch, hoe kun je dan olie synthetisch noemen? Hoe kun je dan olie synthetisch noemen? Als het, ja, ik vond het wel een goede vraag. Toen ik ja, hem nog wel, dat wel begreep. Het, ja. ja, inderdaad. Nou, het heeft te maken met het kraken van de olie, denk ik. Dus uh, olie, uh, aardolie wordt op een gegeven moment ook verwarmd. En synthetische olie, ja, dat zal ook wel verwarmd worden. Maar dat kraakproces is heel anders Wat voor proces? Het kraakproces? Ja, het kraakproces van de aardolie zo gezegd. Oh ja, en wat is dan het kraakproces? Ja, het kraak. Ja, ja, ruwe, uh, ruwe aardolie, dat die wordt gekraakt in een uh, kraakinstallatie op de raffinaderij. En ik denk dat daar het uh, verschil in zal zitten. Oh, oké. Okay. En uh, want je hebt natuurlijk ook uh, synthetische rubber en je hebt uh, natuurrubber. Oh ja, dan komt, natuurrubben, komt van de boom en synthetische boom, rubben, dat wordt gemaakt van iets, van ja, dat, dat olie wordt, waarschijnlijk. Dat wordt maar dat wordt niet gemaakt van natuurrubben, dat wordt van andere soorten, uh, ja, aardolie ook weer gemaakt. Maar ali, oh, pardon, ali. <laughs> aardolie is toch ook uh, natuur? Dat is ook natuurlijk, maar ja, niet zo natuurlijk als natuurlijk uh, een, een natuurplant is, nee, uh, is. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. En dan nog die mevrouw hoort plastic. ja. Hoe noem je Tegenwoordig heb je toch van die oranje bakken waar je ook uh, plastic in kan gooien. Nou, oh. en als ze het, als het daar nou in gooit. Ja. Maakt niet uit, waffelplastic. Het wordt vermalen. Het, er worden weer mooie producten van gemaakt. Alleen het komt er zwart uit. En wordt er wordt weer andere van. plastic rotzooi van gemaakt, Harry? Nou, niet andere plastic rotzooi. Laat ik oh. zo zeggen, uh, functionele plastic rommel. Dus. Oh, oké. Okay. Goed. Nou, goede dus. tip. Ja. Dankjewel. Uh, Arie, Ari, ja. ik, ik, ik wil echt heel graag op persoonlijke titel even iets vragen. Want ja. iedereen is de laatste tijd zo verschrikkelijk negatief over de NS en over treinen en over dat ja. vind, je, vind jij dat vervelend? Uh, ik vind het uh, wel vervelend, want ja, ik, ik zit namelijk niet bij de NS. <laughs> dat is het, namelijk het verschil. Maar zodra jij over treinen begint, zegt hij de, ah, altijd te laat. We bladeren op de weg, uh, wisselstoring. Ja, ja, wij hebben nou eenmaal een drukse spoorwegnet. En iedereen die probeert net eens over de weg uh, op tijd zijn uh, plaats te bereiken. En ja, er hoeft maar dit mis te gaan. Als een auto op zijn uh, lekke band krijgt of een vrachtwagen stilstaat, dan hebben we ook vertraging. En ja. Ja, dat, dat gebeurt ook op het spoor. Ja. En, en ik weet wel, de techniek van tegenwoordig is uh, dusdanig uh, verfijnd. Vroeger draaiden ze een nieuwe zekering erin of ze draaiden een nieuwe moer en een bout erin. En dan uh, noem je de boel die ree weer. Maar tegenwoordig is het een heleboel uh, software en uh, computer gestuurd. En toen we je maar dit fout te gaan. En uh, ja, de hele boel ligt plat. Alles moet geherprogrammeerd. Dat bedoel ik. En, ah. ja, dat, en, dan noem vroeger, en vroeger was er ook meer mankracht. Ter plaatse. Nu wordt alles op afstand gedaan. Er moet een uh, aannemer moet er opgetrommeld worden om ergens naartoe te rijden in de middel of nowhere. En vroeger hadden we gewoon veel meer personeel om uh, direct ter plaatse te komen. Kijk, duidelijk. Dankjewel, Ari. Alsjeblieft, hè. Goeiedag, rij voorzichtig. Dankjewel. je. Doeg. Rineke de Weert. Ja, de gastriet met Rieneke. Ik Hallo. wilde even terugkomen op dat groen en geel, maar ik heb niet helemaal dat ergere gevonden. Ik oh. heb de uh, stoet het Nederlandse spreekwoorden en gezegden erop nageslagen. Ja. En daar staat wel: het wordt mij groen en geel voor de ogen. Oh. Dus dat is ook al dat groen en geel waar, waar je van denkt: waarom is dat groen en geel? Ja. En dat betekent dan: het begint met het duizelen. Oh, ja. Ik kan het niet goed onderscheiden of zoiets. Oh. Maar misschien staat er dan bij als toelichting. Misschien een, met toespeling op de combinatie van groen en geel in de narrekleding. Oh. En er is ook een Duitse vorm van. Meer worden groen en gelb" voor de ogen. Oh. Dus het is niet zomaar iets wat hier is plaatselijk. Uh, verzonnen is. Nee. Er zijn meer mensen waar het groen en geel uh, wordt. Voor de ogen, ja. Ja. ja. Oh, maar dat voor... heeft, ik denk dus dat het wel een beetje dat groen en geel, die combinatie, verwant is. Dat je dus ja als je groen en geel voor de ogen uh, wordt of ja. krijgt of, ja. of bent, ja. dan is het niet pluis. Nee, dat is duidelijk. Dus als je niet hebt goed. Het groen en geel dat dan is het ook ja. niet pluis. Nee. Dat hmm. is niet precies het goede antwoord, maar ja, ik dat het met in de elkaar richting. te maken heeft. Ja, precies. En zou je nog e ook even in dat uh, dikke boek van jou willen zoeken op Tilt slaan? <laughs> ik, ik weet niet of dat... Ik heb hem al lang, hoor. Even kijken van welk jaar die is. Nee, Negen, jij, je denk dat, jij denkt dat Tilt een te modern woord is ik om erin te staan? Ik denk dat het een beetje moderner is. Oh. Ik zie hier geen jaartal, dus er is inleiding. <laughs> kijk dan nou gewoon bij de T. 1974. Nou, toen sloegen mensen toch ook wel eens op tilt? Ja, ik zit tilt. Sloegen ze nog in. niet op tilt toen? T, Q, R, S, T... Ja, moet je even doorpraten, want dan oh ja. wordt het erg stil, hoor. Want nou, dan gaan we straks na, na op tilt slaan gaan we ook even op Shimau zoeken. <laughs> Dat is <wat> er vast. <laughs> 74... Dit is heel... heel... Nee, dat is iets anders. Er staat wel op til zijn, maar het is over, gaat over een duiftil, dat oh, je niet ja. thuis bent. Oh, grappig. Nee, dat ja. staat er niet in. En, en uh, uh, we zijn nu bij de, tes, uh, bij de T, even door naar de S. Spuit 11, uh, terug naar de S. S, terug naar de S. Oh ja, daar had ik al naar gekeken, dat staat er niet in. Oh, <laughs> kijk, dat schiet lekker op. Oké, okay, nou dan zijn we weer uh, bij, uh, tot zover qua dit. Dan uh, gaan alleen naar... iets van spuien en dan... Um... Ja, en nee, dan direct dan... door naar... Uh, pittoresk. Ja. Uh, uh, uh. Nee, dat Nou, leuk geprobeerd. Dankjewel Rineke. Ja, Leuk geprobeerd. Ja. Ik heb me niet groen en geel geërgerd in ieder geval. Helemaal goed. <laughs> Dankjewel. Dag. Dag. Dag. 0800 1121 Frans Fazen. Ja, goedenavond. Goedenacht. Nacht. <laughs> Ik bel over dat uh, plastic. Ja. Uh, volgens mij is de vraag waarom gebruiken we zoveel plastic? Ja, ja. wel in de ja. negatieve zin. Dus niet waarom gebruiken we zoveel plastic. Maar eigenlijk is de vraag waarom houden we niet op met zoveel plastic te gebruiken. Ja, dat vind ik ook een goede vraag. Ja. Oh, dat maar was dat het. Een, ja. Dat is een hele andere vraag. Oh. Um, nou ja, volgens mij is het gewoon dat je zelf beslist wat je koopt. Dus kun je niet uh, op de voedingsindustrie of wat dan ook... Uh... Schuiven. Nee. Dan gaat het erom dat je zelf uh, beslist wat je doet. En ik denk dat we dat niet doen. Dat we zelf de invloed die we hebben niet. Uh, uh, be, ik... benutten? Ja, benutten of uh, bevatten. Ja. Ja, maar dat we toch wel... Ja, het is altijd op grote schaal vinden we met z'n allen. we moeten de ijsbeer redden. Maar op kleine schaal denken we ook. we laten een nachtlampje aan. Uh, ja. Ja. Ja, niet iedereen ziet die, uh, dat verband. Maar uh, ja, volgens mij is het gewoon... Nou, geen verpakking kopen, dat doe je door... Uh, ja, ik heb geen aandelen of zo. Maar uh, op de markt je eten te kopen. Want in ja. de winkel ja. heb je, wordt alles verwerkt. heb je maar heel weinig echt eten. Mm -hmm. Dus dan... Uh, ja, als je groente fruit, vis koopt... Ja. Dus onbewerkt eten, zou ik maar zeggen. Ja. Dan gebruik je ook minder verpakking. Ja, ja daar zit natuurlijk wat in. Ja, dus dat is, uh, dat is een goed advies nog eventjes. Ja. ja. Dus ik weet nou niet of het antwoord is op de vraag. Want nou, ik had, ik had het Ja, maar aan. weet je, de, eigenlijk de vraag is: waarom kopen we zoveel plastic? Ja. ja, eigenlijk is het breder. Ja. Waarom uh, houden we niet op met. Uh, ja, het is, ik weet niet of er een uh, sluitend antwoord gaat komen uh, vannacht nog. Maar goed, het was leuk Sorry. geprobeerd. Dank je wel, Frans Maas. Ja, oké. Okay. Goeiedag, dag. Uh, Marianne. Dag Astrid, met Goeien. Marianne. Hallo. Vanuit mijn Indonesische missionarische tijd... Ja. Ken ik het woord Sayemaw. Oh. Dat uit het, uh, de wereld leert door... Klopt, <laughs> nou, de wereld draait door, ja, ja, ja, ja. De wereld draait door. Ja. Uh, de Indonesische mensen gebruiken dat woord als er iets aangeboden wordt... en dan als de eerste die zegt Sayemou, dan is het voor haar of voor hem. Echt waar? Ja, yeah. het klonk direct. Ik denk, dat is Sayemau. Dat Ja, je kunt het heel snel zeggen, maar... Ja. Ja. Nee, maar dat, dat is <laughs> echt een, een, een spontane reactie op als er iets aangeboden wordt. Maar eigenlijk is dat dus... Uh, uh, ja... Dus de, ik wil het graag hebben. Ja, dus, de, de, er is, de, oh, dat is grappig. Er is een film. En, uh, ik ga het je nu uitleggen omdat je de wereld draait door niet dus, de, direct uh, paraat had. Dat ja? je misschien die film ook niet kent. Finding Nemo. Dat is, een, veel, ja, dat is een hele leuke film over een klein visje. En zodra er zit een stel meeuwen in en die willen heel graag iets eten. En zodra er eten in beeld komt, springen ze met z'n allen tevoorschijn en roepen ze allemaal mijn, mijn, mijn, mijn. Dat is spelen. Mijn, mijn, ja. Ja, dus van mij, van mij, van mij, van mij. Dus daar doet het me een beetje aan denken. Shamau, hoe schrijf je dat? Zaja, mau, dat zijn twee woorden. X, A, Y, A, dat betekent ik. En mau is M. A-U. Oké, okay. en als je het dan een beetje snel zegt, dan krijg ja. je Shamao. Ja, precies. Grappig. Ja. Ik vind het echt heel leuk, dank je wel. Ja, ja. ook een fan van je programma. Oh, gelukkig. Nou, als als dat wat hoor ik, ik ben, doe ik altijd gelijk de radio aan. <laughs> Kijk, dat hoor ik graag, anders doen we het voor niks. Dank je wel, nee, hè? Nee, nee. Ja, alles goed. <laughs> Doeg. Ja, dat is ook grappig, want ik kreeg zowel via de chat als via de mail... als via Twitter ook de melding dat het uit Michael Jackson's bed kwam. Shamao. Shamao. I'm telling you how I feel Gonna catch your mind Don't you dare Jump on Jump on Get on me Daar kwam het vandaan, hoorde ik van verschillende mensen, dat Jamau. Maar ik vond het verhaal van Marianne wel heel geloofwaardig zojuist. Dat in het Indonesisch dus sajamau dat het daar vandaan komt. Prachtig, alle antwoorden. En dat betekent dat er ook wel weer ruimte is voor nieuwe vragen. Dus blijf bellen naar 0800-1121. Ook als je weet wat de paus verdient... en of een kapotte cv-ketel valt onder een verborgen gebrek... in een huis dat in januari is gekocht. 0800-1121. Peter, goeienacht. Hallo? Hoi. Hallo? Hoi. Zeg het dus. Ik ben niet Peter, ik ben Johan. Hé hey Johan, ik dacht al dat ik de bakkerij op de achtergrond hoorde. Ja, ja had je goed hoor. <laughs> ja. Maar um, even de plastic verhaal. Ja. Het heeft alles te maken met kosten. Oh. Plastic is zo enorm goedkoop. Ja. En ik probeer mijn brood zoveel mogelijk te verpakken bij uh, verschillende klanten in papier. Ja. Maar papier is drie keer zo duur. Oh. Dus plastic kost eenmaal niks. En als jij probeert een flesje, ja, noem maar op... Shampoo of wat dan ook te kopen. Je kunt het alleen maar krijgen in plastic. Ja, want een papieren shampooflesje is ook weer zo wat. Nee, maar glazen is ook nee, dat, een dat, zijn. Dat, maar glazen is ook kunnen. veel duurder. Ja, Bovendien en glas valt met... kapot op de badkamervloer hoor. Het zou kapot kunnen vallen, maar ja. glas uh, is in, in transport uh, vijf keer zo duur. Het is, uh, het is oh, zwaarder. Ja. Oh ja. Plastic maken. Ik weet niet of jij ooit gezien hebt hoe ze een petflesje maken. Nee. Dat is één, één druppel materiaal. Dus ze blazen het op en ze hebben een petfles van een half liter. Dat is wel cool. Ja, ja. Het, het werkt wel, maar het, het is enkel het kostenverhaal, in ja. alle opzichten. Maar ja, een, als je je brood in plastic verpakt, dan blijft het toch ook beter goed dan in een papieren zakje? Ja, maar het gaat erom, brood het moet op de eerste plaats lekker zijn. Nou, in, in papier blijft het veel lekkerder dan Echt waar? in plastic. Hoezo? Tuurlijk. plastic slaat je het helemaal af. Oh ja. En dan trekt, die, je trekt het vocht uit de kruim van het brood, trekt oh. in de korst. Nou, dan is het effect korst is weg. Oh ja. En korst is net het lekkerste van het brood. Echt waar? Ja, dat geeft de meeste smaak. <laughs> Oké, okay. ja. Nou ja, dan... Uh... En, en hoe doe je dat dan? Want uh, kun je dan niet gewoon tegen mensen zeggen... nou, voor een dubbeltje meer doe ik het voor u in plastic... en dan blijft het korst lekkerder? Ja, maar dan krijg je hetzelfde verhaal uh, wat jij papier. net zegt. Van, ja, ja maar het, het brood blijft uh, minder lang vers. Oh, dat is ja. een idioot verhaal. Maar ja. brood moet je gewoon elke dag gaan halen bij je bakker. Ja, bij jou hè. Bij mij bijvoorbeeld. En dan veel te veel en de rest aan de eentjes geven. Dat zou kunnen. Nee, maar er wordt, er wordt heel weinig brood weggegooid. Maar... Nee, er wordt heel veel brood weggegooid, Johan. Nee, dame, er wordt veel te veel gemaakt. Maar er wordt toch relatief weinig weggegooid. Want het komt oh. toch wel goed terecht. Alles brood dat wij over hebben gaat allemaal naar de voedselbank. Oh ja. En dat doen best, best wel een behoorlijk aantal bakkers, hoor. Goed zo. Nee. Maar er wordt, er wordt veel te veel geproduceerd in de fabrieken, ja. Oh, dat maar is als eenmaal in een... lijn ingesteld is op duizend broden... Ja, dan gaan ze die echt niet veranderen in, in, in 900. Want nee. dat, dat kost veel te veel handelingen. Oké. Okay. Dus. Nou, dankjewel. Want plastic is enkel ja. en alleen kosten. Oké, okay. nee, ik, ik had ook inderdaad niet meteen aan de shampooflesjes en zo gedacht. Het is, het, het is ook nog... Ja. Nee, maar als, als zou je willen, je kunt niks anders kopen. Nee. Nou, en de supermarkten die bepalen voor een groot gedeelte ons koopgedrag en, ge en, en gebruik. Zij bepalen dat, niet wij zelf. Nee. Nou ja, dan houdt het op. Ja. Duidelijk, dankjewel. Oké. Okay. Doeg. Hoi. Dag Johan. 0800-1121. Jelle, goedenacht. Hoi. Hoi. Zoals, zoals Joop ten El zei, twee dingen. Oh. Uh, olie en uh, Mau. Saya Mau. Ja. Ik wil. Ik was getrouwd met de Molukse... Daar spreken ze thuis allemaal Maleis. Yeah. En Mau is willen, Saya mouw, ik wil. En loop niet te mouwen, <laughs> loop niet te zeuren van ik wil dit, ik wil dat. Ja, yeah. Duidelijk. Mac, Mac is. Uh, yeah. Loop niet te. <laughs> Mac, <aan. Meek>. yeah. <laughs> Ja, precies. En uh, over de olie. De olie is een constant. Uh, Ontstaan, uh, het staat on, ontstaat constant in de hitte van de, binnen in de aarde en door de grote druk. En zolang er nog vulkaan vulkaanuitbarstingen zijn, is er nog voldoende druk in de aarde. Het komt verteld naar boven. Het wordt constant uh, uh, bladeren, wordt turf, wordt leem wordt turf wordt uh, bruinkool, wordt steenkool en daarna olie door de verhitting binnen in de aarde. Ja. Dus dat is een continu proces. Ja. De olie raakt niet zo snel op. je Jelle. Ja? ja, nee, dat proberen ze je wijs te maken. Dan oh. wil je wel 3 uh, euro per liter betalen. Oh. Zo willen ze je een beetje gek maken. Oh. En als het goed, motoren kunnen tegenwoordig zo mooi schoongemaakt worden... Dat valt wel mee dan. Uh, okay. de vervuiling. Nou. En over het plastic. Ja, maar als je plastic kunt maken uit olie, kun je toch olie terugwinnen uit plastic. Nee toch? Wiskundige denken, je kunt het ook omkeren. Productie. Nee, maar dat is niet helemaal waar, want je kunt. kost geld, natuurlijk. Nee, maar je kunt. Ik, als ik uh, boter in de koekjes doe, ja? dan kan ik niet weer boter uit de koekjes halen. Mm, ja. Je verbrandt het dan, hè? Ja, of het, of het wordt olie... samengevoegd met andere en, stoffen. En over het, of... of die olie ook synthetisch. Uh, mineralenolie verbrandt bij 180 graden. En de binnenkant van de motorblok is wel 1000 graden. Ja. Het koelwater is 80 tot 100. En de olie kan tot 180. En die viscoze uh, uh, die, uh, uh, troep, die uh, uh, synthetische, ja. die kan veel heter worden. Oh. Dat is gewoon een troepje wat uh, veel heter kan worden, wat de hitte aankan. Want als de olie verbrandt, verliest het zijn viscositeit, zijn smerende werking. En dan gaat je motor uh, kapot aan oh. overvreten. En daarom moet die snel vervangen worden. Vrij snel, 20.000 kilometer. Maar synthetische <laughs> olie gaat veel langer mee. Ah, kijk, Dankjewel, Jelle. Oké. Okay. Goeienacht. Hoi. Hoi. Dag. Peter. Goedemorgen, Astrid. Hey, Hé, hallo. Zeg het eens. Hallo. Ik wil even iets zeggen over Spuit 11. Ja. Uh, zover als ik weet, uh, Spuit 11, als uh, mensen met een groep bij elkaar staan en er is over een onderwerp gesproken en uh, op laatst heeft iedereen alles gezegd, komt Spuit 11 alsnog erachteraan om iets te zeggen wat allang iedereen gezegd heeft. Ja. En dat wordt in de volksmond gezegd, Spuit 11 geeft modder. Ja, dat is de betekenis. Dat is de betekenis. Oh ja. Maar waar het vandaan komt, het is waarschijnlijk dat als er al tien mensen staan te blussen... en nummer elf komt er nog achteraan, dat het dan een beetje... Ja, ik weinig kans dat, maar... is dat het nog uh, nut heeft. Ja. ja, ik heb ooit gehoord dat, uh, elf modder, dat er met de brandweer inderdaad... als ze uh, slangen in de sloot leggen om ja. uh, water op te zuigen, zeg maar... Ja. Inderdaad, dat er op een gegeven moment uh, te veel water opgepompt is, dat de laatste slang inderdaad modder opzuigt. Ja. Dus, dus als alles wel. al gezegd is en er komt nog één iemand achteraan hobbelen, dan is het meestal een beetje een uh, ja. nutteloze bijdrage. Een nutteloze bijdrage en dan hoeven ze dat spuit 11 ja. geeft modder. Dankjewel Peter. Oké. Okay. Goeiedag. Goedenacht. Hoi. Toon... Dag. Toon Koeners. Je mee? Hallo? Heb je mij nu aan de telefoon? Ik weet het niet, heet je Toon Koenders. Ja, ja, oké. Okay. Nee, even, dan ik heb ik je niet aan de, de telefoon. Oh, ja. Zo, zei je me nu ook? Nou, ik ah. weet niet wat je nu doet, maar het lijkt nu wel alsof je een galmpje krijgt. Oh, nou, um, punt 1. Ja. Ik wil weten ja. wie de radio heeft uitgevonden. Punt 2. Oh. Uh, jouw website doet het niet. Wat? Punt 3. Wat? Ik heb... Ja. Jouw website is een, een ramp op dit moment. Welke website? We hebben al heel veel over gebeld met de mensen en dat zijn technici die doen het uit. Uh, punt drie is, uh, ik heb in uh, 22 februari de cadeau gewonnen ja. en ik heb nog steeds niks van je gehoord. Dat meen je niet? Ja, dat meen ik wel. Heb je geen cadeautje ontvangen? Nul commandienten nada. Kijk, en een cadeau hoeft niet eens, maar een brief nou. vind ik al leuk. Nee, briefjes doe ik niet, maar cadeautjes moeten er toch verstuurd worden. Nee, nou, ik heb niks van je gekregen. Nou, wat een toestand. Hoe kan ja, dat nou? Ja, jammer hè? Ja. Hoeveel is ah, het is nu? Schat, je kan ik er niks aan doen. Nou, ja, in principe natuurlijk wel. Toch? Nou. Oké, okay. ja, ik dacht dat je daar een team of assistenten voor had. Ja, dan. dat dacht ik ook. Maar, het, het, maar mijn, het, waar het om gaat is... <laughs> ja. ik, ik wil geen, niet met verwijten eronder streuk, vind ik helemaal nee, leuk. Nee, maar je hebt wel drie maar, punten achter ik wel elkaar. wat wel belangrijk ja. is... Ja. Wie heeft ooit die radio uitgevonden? Marconi. Marconi. Oh. Die Marconi die heeft inderdaad de telegraafzenders uh, doorgegeven of ja. zo. Ja. Maar wie heeft eigenlijk er eigenlijk ooit radio van gemaakt... Dat zou ik eigenlijk wel leuk vinden. Maar, wat, maar hè, wat is dan de definitie van radio? Nou, zoals jij en ik met elkaar nu praten. Ja, maar dat is eigenlijk een soort telefoon. Oh shit, dat is waar. Ja, ja. maar de hele... Ik praat hier de telefoon met jou. Ja. Maar nee, ik luister altijd met groot genoegen elke donderdag op vrijdagnacht. Ik slaap oh. amper, want ik wil naar jou luisteren. Ik vind dit zo'n leuk programma. Ja, ik ook. <lacht> ik, heb, ik heb precies hetzelfde. Maar het, het, ja, ik weet niet, wij, wij, nee, ik, uh, wij zeggen natuurlijk tegen elkaar Marconi... omdat de, de grootste radioprijs ook de Marconi Award heet. Ja, maar dat was een telegraafuitvinding eigenlijk. Ja, nou ja, een radioverbinding radio met, met een zender en, en een ontvanger. Ja, oh, degene die voor het eerst zeg maar echt een radioprogramma ging maken. Ja, nou oké, okay, vind ik, ook best. Ja, nee, vind ik maar dat... ook best. En moet het dan de Nederlander zijn of moet het dan internationaal? Ik weet niet wie het was. Het ja. nee, zal waarschijnlijk wel een Brit geweest zijn, denk ik. Of een Amerikaan. Ik, ik vermoed een Brit. Je weet het niet. Of een, he? of een Amerikaan, dat vermoed ik. Maar dat weet ik niet. Nee, ja, maar, wacht even voor, want er loopt nu heel veel door elkaar heen. Um, oh, nee, maar de, ja, dus uitvinden, de, de uitvinden van een radio... Ik bedoel, een, een echt een radioprogramma. Ja, dat, is ja, dat, precies, dat, een radioprogramma. Ja. Hoe, hoe, is dat, hoe is dat in de wereld gekomen? Nou ja, dat uh, moet dat maar ik wel doen. Dat lijkt door... me heel leuk. <laughs> echt waar? Oh, ja. ja, ik denk ook dat het voor jou belangrijk is. Dat moet... ja, jij werkt bij de radio. Jij moet toch op de een of andere manier toch een kapstok hebben... waarin je je begin kan ophangen. Ja, maar ik niet dacht dat dat Marconi was. Van... Maar dat is niet goed genoeg, hè? Sorry? Ik dacht, dat, dat zou je dan Marconi onderscharen. Maar dat is niet wat je wil. Nee, Marconi is echt... Dat is nog telegraafwerk. Ja. Dat is gewoon piep piep, 0-0. 0-1-1. Oké, nou ja, echte, het eerste echte radioprogramma. 0801. Ja, dat is een 21, leuk idee. Als je dat weet. En Toon... Ja. Even, want er kwam heel veel in één keer. Uh, sowieso, moet je even aan de telefoon blijven, noteer ik je adres nog een keer en dan uh, stuur ik je een cadeau. Nee, ik had jou achteraf een e-mail gestuurd, maar hoe gaat dat met jou? Dat weet ik dus even niet. Want Ho ik heb jou dus achteraf een e-mail gestuurd. Maar toon. Maar heb je dat weggegooid? Ja, nee, dat we ik weet het niet. Oh, maar okay. weet je wel hoeveel maar hoe mail ik krijg? Ik kan een e-mail sturen dat wel aankomt. Nachtzusterapestaatje omroepmax.nl. Ja, heb ik gedaan? Nou, doe nog even een keer voor de zekerheid. Zakken doen. Okay. En, en ik ben niet boos op jou hoor, want je werkt hard. Ik heb... Toon? Het is Ton en ik heb het al. Oké, okay, ja. je bent hard. schat. En nog één vraag, want je zegt mijn website doet het niet, maar welke website bedoel je dan? Uh, ik heb er op dit moment twee in de luchtmoment hoor, ik moet even <laughs> klikken. Sorry, want ik, ik was uitgeschakeld. ik ben bang dat het gaat piepen. Ja. Uh, uh, We waar... hebben alle tijd ik... hoor, ja. En weg is Ton, dat is dan wel weer jammer. Maar ik denk, Ton, mail het me nog even. Want ik weet dus volgens mij omroepmax.nl slash nachtzuster moet het gewoon doen. Maar laat het nog even weten als je wil. 0800 1121 gerard Elkhuizen, goedenacht. Ja, goed, goedemorgen, Arsfried. Goedemorgen, eh, het het, Gerard. Gaat het gaat over het plastic. Ja, het nou, Het is maar. gewoon een economische kwestie van uh, de verpakkingsindustrie die uh, wil geen uh, statiegeld. En ook de supermarkten willen geen statiegeld. Dus er blijven plastic uh, gefabriceerd worden. Maar juist op, uh, juist op plastic krijg je toch statiegeld? Ja, maar dat wordt afgeschaft uh, straks. Oh, zo dat bedoel je. <laughs> ja, dat wordt... Ik weet niet, 1 januari volgend jaar ik, wordt afgeschaft... en de gemeentes die worden verantwoordelijk voor de inzameling van plastic. <hij> ja, ja, dat wordt wat, hè? Ja, nou, en de gemeenten krijgen daar geld voor uh, uit het uh, fonds. Het wordt geheven op verpakkingen die je koopt. Dus je koopt gewoon een, uh, een fles en er zit een extra belasting op. Ja. En dat gaat naar de gemeente, maar uh, ze nemen het gewoon niet meer terug... Uh, het is gewoon een uh, economische kwestie. Dus er komt niet zeg maar, bij het gemeentehuis zo'n uh, machine waar, je, uh, waar je, uh, flessen ja, in kunnen. Nou, ja, en dat gemeente, je dan, nou, dat, dat dat je de dan de een bonnetje mag... krijgt en dat je dan korting krijgt als je je paspoort op gaat halen ja. bij het gemeentehuis? Nee, dat niet, nee. Oh. nee uh, de, iedere gemeente die mag zijn eigen inzameling uh, verzinnen. Hier, ik, ik zit hier in de kerk en er wordt het gewoon uh, in precies zakken opgehaald. Je hebt gemeentes. Uh, bestaan staan van die hele grote ja. oranje uh, bolwen. Ja ja dan kan je het ingooien. mag het zo beslissen. Ja, maar dat is niet helemaal natuurlijk wat degene met de vraagstelling bedoelde. Maar ik begrijp wel wat jij bedoelt. Dus het is weer een stukje extra informatie. Nou ja, moet ik verder zeggen... Want ze willen geen retoriek verpakken. Nee, het is duidelijk, Gerard. We moeten het erbij laten, want we gaan naar het nieuws. Maar dankjewel. We moeten het erbij laten, want we gaan naar het nieuws. Maar dankjewel, laten, nieuws. Maar dankjewel Gerard. 0800-1121.